8 uur dan net wel met het NOS journaal.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 Het onderzoek van het OM kan maanden duren. Wat dat voor gevolgen heeft voor de burgemeestersbenoeming is onduidelijk. Offermans is nu nog burgemeester van Meersen en hij heeft zich ziek gemeld. De Rotterdamse politie heeft beelden van de daders van de kunstdroof... in de kunsthal in Rotterdam. Op de videobeelden zijn volgens de politie onherkenbare mannen te zien... met bijzondere tassen. De politie wil onder meer weten waar die tassen te koop zijn. De beelden zijn vanavond te zien in Hart van Nederland op SBS6.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 Het weer vanavond eerst de opklaringen, later in het westen wat regen. Morgen overdag af en toe zon, smiddags overwegend droog... en het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. Er staat een file door een ongeluk op de A12 Utrecht richting Arnhem... tussen knoopend Maandenbroek en af Oosterbeek. Vier kilometer is de lengte en de linkerrijstrook, die is dicht. Dit is Radio 1.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 Zon, zee, zang en dans. Welkom op Curaçao. Esther Jacobs, goedenavond. Goedenavond. Je moet een beetje lachen. Ja, het is hier uh, iets kouder dan op Curaçao. Ja, nou, ik hoor net in het nieuws, na nou net wel, uh, via het Radio 1-journaal zeggen, het nieuwsjournaal, dat er buien zijn. Ja, Curaçao huilt, ben ik bang. Nou, dat gaan we straks <laughs> nader toelichten. Jij vooral, want jij bent iemand die voor een deel op het eiland woont, op Curaçao, voor het andere deel in Nederland. Bovendien weet je heel veel van hoe het daar in elkaar steekt, politiek bekeken. Want je schrijft onder andere voor het Britse Weblad, The economist, want je bent auteur, spreker, publicist. Klopt. Dat doe je allemaal. Uh, de zaak is uh, aan de gang. Maar ik was wel benieuwd, nu we net deze vrolijke uh, mevrouw horen... Isaline Caliste. Ja, ja. Grootheid. Ja, um, mooi. Wat is nu een hit op Curaçao? Nou, de, de afgelopen tijd heeft heel hoog in de lijsten gestaan... een uh, liedje dat heet Dit Eiland... van een groep die heette Diverse Sauzen. We rollen over dit. Bij Knippa met mijn in het zand. Jij zit in de regen in Nederland. Ik eet een vette Lumito bij de trucje Bank. Jij plakt je kaas op een boterham, sorry. Maar hier schijnt de zon. Jij loopt in een regenjas met een capuchon. Ik leven, leven een leven als jouw droom. Curaçao steeds beter en bij jou andersom. Daar is Zo is dat. Een weerbericht is op Curaçao niet nodig. Hè? Het is doorgaans gewoon prachtig. Klopt. Onder de palmbomen. Ondertussen hoorden we de opkomst, eh, Esther, bij de verkiezingen. Eh, is hoog, 23 procent. Was dat de verwachting? Nou, de 23 was een bepaalde tijd vanochtend. En de ja, verkiezingen zijn de hele dag. Begrijp ik. Dus ik hoop dat er meer mensen dan 23 ja, maar, komen. Want het was niet de gedachte dat er veel mensen zouden gaan. Nou, de laatste tijd wel, omdat er natuurlijk een hoop ophef is ontstaan. Uh -huh. Maar uh, een week of zes geleden waren er nog 50 zwevende kiezers... die gewoon niet wisten uh -huh. of ze gingen stemmen, wat ze zouden stemmen. Dus hoe meer mensen naar de stembus gaan, hoe ja, beter die uitslag wordt. Ja, en die uitslag laat nog even op zich wachten. Ik geloof dat we morgen ongeveer de richting weten. Nou, ik heb gehoord tot 24 oktober pas de uitslag komt. En hopelijk horen we voor die tijd al wat uh, tussenstanden. Gaan ze vijf dagen tellen over honderdduizend stemmen? Ja, misschien dat ze een paar keer willen tellen om het zeker te weten. Ja. ja, laten we maar zorgen dat het goed gebeurt. Hoe spannend zijn deze verkiezingen voor jou? Nou, ik ben de hele dag gewoon zenuwachtig. Ik zit hier in Nederland en, en ik mag geen stemmen op Curaçao. Ik woonde niet officieel, maar het is zo belangrijk voor het eiland. Maar waarom trek je dat persoonlijk dan zo aan? Ik bedoel, dan kan je ook denken van nou, ik hoor de uitslag wel. Nou ja, ik hou toch gewoon een beetje van Curaçao, net als heel veel mensen die daar wonen. En ik zie dat uh, de bevolking, uh, ook al beseffen ze dat niet... dat de uitslag van de verkiezingen ook voor hun heel belangrijk is. Want er wordt gewoon besloten over de toekomst van Curaçao. Blijven daar uh, buitenlanders komen? Blijft daar geïnvesteerd worden? Ja. Uh, blijft het een eiland met een beetje een voorsprong? Of wordt het een bananenrepubliek? Dat is waar het om gaat. Ja, dus jij vreest dat het ook fout kan gaan? De kans dat het fout gaat is groter dan dat het goed gaat. Maar we blijven allemaal hopen dat het toch goed gaat. Goed, dan moeten we toch in beeld krijgen wanneer het fout gaat in jouw opzicht. <laughs> Wie zijn daar dan voor verantwoordelijk als het fout gaat? Nou, een, een hele kleine situatieschets. Op uh, 10, 10, 2010 is Curaçao een zelfstandig land geworden. Uh, toen is er een regering gekomen van uh, twee partijen. Uh, die hebben een coalitie gevormd en die hebben de afgelopen twee jaar het land bestuurd. Hmm. Nederland heeft de schuld van Curaçao gesaneerd. Dus ze begonnen zeg maar op nul. Ze mochten ook geen nieuwe schulden maken. Dat is een miljardenkwestie. Ja, en in de afgelopen twee jaar hebben ze een schuld gemaakt van 150 miljoen gulden... En uh, de, als ze zo doorgaan, is uitgerekend dat ze in 2013 failliet zijn. Dan ja. is het land zelf failliet. Ja, en wie is dan de schuldige van dat failliet? Nou, die twee ja, regeringspartijen. Nou ja, de, de premier Gerrit Schotten, uh, die is natuurlijk het gezicht. En uh, hij heeft ook wel een aantal uh, hele rare dingen uitgehaald. Ook persoonlijk en ook zijn partij. Ja. Um, en de kans is heel groot, gek genoeg, dat zijn partij en die andere partij weer herkozen worden. Dat is opvallend, want hij staat laag in de peilingen. Nou, dat hangt er vanaf welke peiling. Want oh. uh, de laatste tijd zijn er zoveel verschillende peilingen. En de internetpeilingen, dat zijn vooral mensen die misschien... Ja, iets hoger opgeleid zijn en die dan zeggen... ja, dan moeten we niet nog een keer diezelfde partij terughalen. Maar op straat gaan mensen gewoon voor de MFK stemmen. Want ze delen namelijk een uh, soort visitekaartjes en uit. de MFK is de partij van, van, die, van de jouw hoge foute man Gerrit Schotten. Ja, want uh, Gerrit Schotten deelt visitekaartjes uit met een stempeltje erop... dat je dus iedere maand voor 100 gulden gratis boodschappen krijgt... als zijn partij wint. Dat is een leuk cadeau. Dat gaat om heel veel miljoenen. Ja. En waar hij dat uit gaat betalen, uit de staatskas of uit zijn eigen zak, dat weet niemand. Maar de bevolking op straat zegt, politiek interesseert me niet wel of ik mijn uh, ijskast vol heb met, uh, met ja, eten. Ja, ja en, en misschien durven mensen, als, ze, als, als er een, een soort Maurits de Hond achtige peiling daar plaatsvindt, niet openlijk te zeggen ik ga op te stemmen, maar als ze eenmaal gaan stemmen toch, Schotten? Ja, mensen zeggen het ook gewoon op Dat straat. Het. het is een soort volkspartij. Ja. Hij organiseert feestjes, mm. hij deelt uh, blackberries uit, uh, koelkasten. Hij weet heel goed hoe hij de bevolking moet bespelen. Nou, aan de hand van jouw woorden zojuist een beeld gekregen... van een politieke voorman van uh, Curaçao, Gerrit Schotten van de MFK. Wie is Gerrit Schotten? Jouw kort fragmentje ook uit Brandpunt van vorige week zondag. Ik heb niks te verbergen. Er wordt van alles gezegd. Ik kan niet volgen wat er allemaal gezegd wordt. Ik leef na de agenda van het volk. Heel simpel. Dat is de strijd voor de macht. Dat is uh, Gerrit Schot uh, zoals hij uh, zichzelf als het ware uh, vrijpleit. Uh, jij zegt hij geeft uh, cadeautjes uh, weg uh, als er op hem uh, gestemd wordt. Uh, ik was wel benieuwd, uh, omdat je toch ook zegt... Ja, het, is, het is een raar eiland, gaat in de richting van de Bananenrepubliek... wat je er zelf zo leuk aan vindt. Hoe ben je daar terecht gekomen? <laughs> nou, ik heb me nooit bezig gehouden met politiek. Uh, ik ben daar een jaar of 18 geleden terecht gekomen... omdat mijn vader daar toen woonde. Uh, er was zo'n pensionado-regeling... dat Nederlanders mm. die daar een huis kochten... die konden daar uh, met heel weinig belasting wonen. En het was waanzinnig leuk. Er waren overal happy hours en jonge mensen. En dat was gewoon echt voor mij een beetje tropisch leven. Hè? Zon, uh, mm. zee en gezelligheid. Ja, maar als het niet werkt, krijg je een tekort op de begroting? Nee, maar ja, daar was ik me toen nog helemaal niet in. van. Ja, dat is jouw van. schuld niet, hoor. <laughs> nee, maar ik kom er natuurlijk al heel lang. En de afgelopen uh, vier, vijf jaar uh, breng ik ook een groot deel van de tijd door. En heb ik ook mensen leren kennen die daar wonen. Dus niet vakantiegangers, maar uh, ja, of expats of lokale mensen. En uh, ja, het is een heel lelijk eiland. Er staat een grote oh. raffinaderij in het midden. Uh, het is heel droog, maar er zijn ook hele mooie plekjes. En het doet iets met je. Dus ja. of het doet iets met je in positieve zin of in negatieve zin. Maar dan zin. toch nog uh, iets concreter. Wat doet het dan met je dat je zegt... ja, uh, ondanks die lelijke raffinaderij wil ik daar best een heel aantal maanden van het jaar zitten? Nou, het is, is het eiland zelf, maar ten tweede ook de sfeer die er hangt, want waar ik heel erg van geniet als ik in Nederland ben, is die sneltrein hè, die maar doorgaat en inspiratie en leuke dingen en alles gaat snel en veel en in Curaçao hm. hoeft het allemaal niet zo, daar kan je ook gewoon van het moment genieten en van het leven genieten hm. en voor mij is die afwisseling heerlijk en heel veel mensen zoeken dus dat rustiger tempo van Curaçao op. Ja, maar dan is uh, de vraag, begrijp ik uit wat je eerder zei... of het allemaal zo relaxed blijft. Zeker voor mensen die uh, van, van buiten komen. De, de Nederlander, hè. Um, waar ben je zelf bang voor als, als deze uh, meneer Schotten... En, uh, en die andere meneer van de PS... Wiels, uh, ja, die, die is ook erg. Hè, die ik. wil uh, onafhankelijkheid ja. en die heeft een eigen radioprogramma. En die uh, zegt gewoon ook in spotjes op, uh, op Facebook en YouTube... oprotten, alle Hollanders moeten oprotten. Ja. En dat wordt dus overgenomen door mensen op straat. Heb jij dat wel eens op straat ervaren dan? Ik zelf niet, maar een vriendin van mij... die stond haar uh, elektriciteitsrekening te betalen bij Aqua Electra. Dat is zo'n kantoortje... waar. Dat dan betaalt. En er stond een man naast haar heel hard uh, te bellen. Uh, heel hard te praten is de hm. telefoon. Dus uh, zij konden medewerker aan het loket niet verstaan. Dus ze zei tegen die man heel vriendelijk... van goh meneer, kunt u misschien een stukje verder gaan staan... want ik kan haar niet horen. En toen zei die man oprotten, oprotten. En toen begon de hele zaak uh, van lokale mensen... begon te zeggen oprotten, oprotten tegen mijn blanke vriendin... Ja. die daar gewoon woont. En, en uh, waarom zouden ze van die Nederlanders af willen? Want ik bedoel, ze runnen daar ook heel veel. Nou ja, dat is precies waar ze ook, uh, waar de schoenen wringt. Uh, er is natuurlijk een, een geschiedenis van slavernij, van kolonialisme... Ja, Lang geleden. Het is heel lang geleden, maar dat zit heel diep. Mm. En als er dingen lokaal niet goed gaan, bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar... dan uh, in plaats van de het boetekleed aan te trekken... is het natuurlijk heel makkelijk om weer naar Nederland te wijzen. Ja. Wat Gerrit Schotten ook deed. Hij zei, ja, ik ben uh, niet afgezet door een democratisch proces... maar Nederland zit hierachter, het is een ja. staatsgreep... en Nederland zit hier achter. Ja, maar dat is met permissie toch onzin. Want dat kabinet van hem dat was naar huis gezuurd door zijn eigen parlement. Vervolgens benoemde de gouverneur een interim kabinet tot aan de verkiezing. Ik bedoel staatsrechtelijk net, dat kun je het niet krijgen. Nee, dat klopt, maar toch kan je dan altijd naar uh, een scapegoat wijzen. Iemand mm. die je de schuld geeft. En dat is altijd en Nederland. En geloven de gewone Curaçaoenaars dat dan? Ja, want verhaal? dat is een gevoel wat heerst. En als dat het is een soort kruidvat. Mm. En als dat uh, vlamvat, als je daar een, een uh, vuurtje in gooit, dan vindt dat altijd voedingsbodem. Want zij zien dat bijna alle Nederlanders op het eiland het beter hebben dan de lokale mensen. En zij zien dat in Nederland uh, ja alles ja, beter, ja. rijker is, en dan geven ze Nederlanders de schuld. Maar dan las ik vanochtend in de Volkskrant over Curaçao, uh, en toen dacht ik, daar zit, daar zit wel wat in, als de Nederlanders de werkgevers zijn, en ze halen vervolgens uh, stagiaires uit Nederland om het werk te doen, ja, je zal maar werkloze naar zijn en zien dat anderen die baantjes inpikken. Dat uh, klopt, dat is heel vervelend. Maar het heeft ook een beetje te maken met het onderwijs op Curaçao. Met de mentaliteit. Uh, een jaar of twee jaar geleden heeft het Hyatt... een grote Amerikaanse hotelketen... Heeft een nieuw hotel uh, neergezet. En toen zijn ze interviews gaan doen voor personeel. Dus er zijn heel veel lokale mensen ook ja. geïnterviewd. En ze hebben uiteindelijk maar 10% lokale mensen aangenomen. En de rest komt uit de Filipijnen. Omdat uh, de kwaliteit van het Engels niet goed genoeg was. En de serviceinstelling was niet goed genoeg. Volgens het Hyatt. Uh, dus daar laten Curaçaoze mensen toch een hoop liggen. Ja, dus, dus jij zegt, uh, ja, het, het kan er zo afglijden naar een bananenrepubliek. Ja, goed, daar, daarvan kun je nog zeggen, Nederland houdt toezicht of gaat dat uh, te Nou, ver? dat is wat, wat de afgelopen tijd dus is gebeurd. Er zijn afspraken ja. gemaakt, Curaçao mag geen schulden maken. En er wordt niet toezicht gehouden door Nederland, maar door het Koninkrijk. Dus de verschillende ja. landen binnen het Koninkrijk hebben een commissie ingesteld. De commissie financieel toezicht. En dat zijn dus onderlinge afspraken. Hè? Het is niet meer Nederland tegen Curaçao. En toch verzet Curaçao zich tegen die gemaakte afspraken. Ze hebben een aanwijzing gehad. Uh, dat hebben ze beroep tegen aangetekend. Ze zeggen dat het allemaal niet klopt. Um, uh, ja, er zijn allerlei ja, uh, aanwijzingen van Nederland geweest... waar Curaçao zegt, ja, wij hebben niks met jullie te maken. Wij doen het hmm. op onze eigen manier. Kan het ook uh, zo zijn dat het, uh, dat het echt beter gaat als, dus uh, meneer Schotten, Gerrit Schotten van de MFK en die andere meneer die je net noemde, Helmin Wiels, Wiels? Uh, Wiels van de PS, hè, dat als die niet aan de macht komen met z'n tweeën, dat, dat het dan wel de goede kant op gaat? Nou, dan is er in ieder geval meer hoop. Uh, er zijn twee partijen waar eigenlijk een beetje de hoop op gevestigd is. Dat is de PAR. En dat is de partij die de afgelopen twee regeringsperioden... ook uh, dat, uh, uh, dat slotakkoord heeft onderhandeld. Dat is de partij van oud-premier De Jong, hè? mevrouw De Jong-Elhagen, ja, geloof klopt. ik. Ja. ja, Dus het is een, best wel een conservatieve partij, uh, maar wel heel degelijk... en daardoor soms ook wel een beetje saai... Uh, maar die zouden dus weer de banden met Nederland aanhalen... de betrouwbaarheid van Curaçao als, als partner... Ja. Uh, de financiële balans weer op orde brengen. En er is een nieuwe partij die uh, mag dit jaar voor het eerst meedoen... met de verkiezingen, dat is de PAIS. En zij schijnen een heel goed uh, partijprogramma te hebben gemaakt... Ja. Uh, heel veel mensen gaan ook op ze stemmen. Maar wat nou weer jammer is, is dat de mensen die op de Païs gaan stemmen vaak van de PAR komen. En dus niet van de MFK of van de PS. Oh, dus, dus ze dan komen van... ja, ze de... bij de medestand weg. Ja. Ja. En dat is dus jammer. En in de meeste peilingen, nogmaals, er zijn heel veel verschillende peilingen. zijn toch PS blijft een van de grootste van Helmin Wiels. En dat is de Onafhankelijkheidspartij. Uh, zij hebben ook de regel ingesteld, dat wilden ze doen, dat ieder bedrijf op Curaçao moet 80% lokale mensen aannemen. Ja. Of ze nou geschikt zijn of niet, je moet 80% lokale werknemers aannemen. Zeg, en als het misgaat, in jouw ogen, ga je dan ook weg uit Curaçao? Um, nou ja, ik ben niet gebonden aan Curaçao. Ik kom en ik ga hoe het mij uitkomt. Maar uh, mijn vriendse familie heeft daar een huis. En heel veel mensen hebben daar een huis. Ook een Nederlander. Een Nederlander. Ja. En um, als het fout gaat, dan is jouw huis niet meer te verkopen. Nee. Dus dan kan je zelf wel weggaan, maar dan laat je daar een leeg huis achter. En als het echt misgaat, dan krijg je Venezolaanse toestanden... dat uh, aanhangers van de regering zeggen... hé, hey, jij Nederlander, oprotten, je hebt een mooi huis, ja. dat is vanaf nu van mij. Zeg maar elke weldenkende Curaçaoenaar kan, kan toch weten... dat als de Nederlanders massaal weggaan... en, en er een soort van geur van bananenrepubliek gaat opduiken... Dat, dat de toeristen dan ook uit Amerika bijvoorbeeld wegblijven. Dus dat dat heel veel geld gaat kosten. Maar mensen denken vaak niet verder dan hun eigen leven. Mensen zijn arm, mensen hebben weinig opleiding en uh, ze, ze zijn aan het worstelen om te overleven. En op dat moment is die honderd gulden die je dan zogenaamd uh, van de nieuwe premier ja. boodschappen per maand krijgt... is veel tastbaarder, veel dichterbij en veel belangrijker dan een of ander handelstekort of een toeristische balans. Ja, dat is heel ver van je bed. Ja, het wordt heel spannend... Uh... Laten we afwachten hoe het, uh, hoe het er gaat uh, uh, uitzien straks in de nieuwe uh, constellatie. Ga je binnenkort weer terug? Of denk ja, je van, 4 zal... november uh, ga ik weer terug. Dus ik ben heel benieuwd je wat hoe het voor, voor eiland ik terechtkom. Ja, ja, zeker. Ja. Maar ja, uh, en het dat... blijft een heel mooi eiland en je blijft er ook gewoon heen kunnen gaan. En laten we hopen op het, uh, op het beste. Maar uh, ja, de mensen die vandaag hebben gestemd of misschien nu nog aan het stemmen zijn... laten we hopen dat ze goede beslissingen nou, nemen. Ja. In ieder geval weten we, denk ik, morgenochtend al ietsje uh, iets meer. En jij noemde de datum van... 24 20... oktober. Dan is, uh, dan is, dan is het officieel. Officieel. Ja. Dus dan weet Curaçao, dan weet Nederland waar het aan toe is. Ja, je hoort hier in Nederland, dat weet je. zijn zei destijds al de vvd vormant het is een roversnest. Uh, het stond op marktplaats.nl via PvV Heer Brinkman. Dus ik bedoel, de geur van Curaçao is niet best in Nederland. Je hebt hier ook ja, heel wat zendingswerk ja, nog kijk, te Overal gebeuren rare dingen, hè? ook in Nederland, ook in andere landen. In Curaçao maar waarin, waren ze ook heel wat gewend, maar dit is echt ongehoord wat daar is gebeurd. En er is nog één spannend dingetje. Als er dus een nieuwe regering is straks, dan moeten ze gescreend worden. Of ze wel ministerswaardig zijn. Oh. En uh, de regering van Schotten, twee jaar geleden, die heeft die screeningcommissie min of meer ontslagen. Dus als zij nu weer herkozen worden, moeten ze gescreend worden. En ik ben heel benieuwd of ze daar weer onderuit proberen te komen... en of ze dat gaat lukken. Esther Jacobs, over Curaçao, alvast bedankt. Tot half negen, twee dingen. Met Govert van Braco. Ja, en ook met Esther Jacobs, want uh, je bent een veelvuldig, uh, veel, uh, veel getalenteerd uh, mens... en uh, een veelvuldig spreker ook, want je pakt ook het tweede onderwerp mee. Je bent het boegbeeld geweest van Coins for Care. Klopt. Toch nog even in de herinnering roepen, wat was dat ook alweer? Nou, uh, al best een hele tijd geleden, toen de Euro werd ingevoerd, heb ik alle buitenlandse muntjes ingezameld voor goede doelen. Uh, geheel zonder ervaring en zonder daaraan te verdienen, ben ik die goede doelenwereld ingedoken om te proberen nee. zoveel mogelijk geld te verzamelen om die goede doelen te helpen. Ja, hij was geen BN'er. En het lukte toch? Ja, nou dat, dat was nog heel wat. Want ik was heel jong en onervaren en niemand kende me en ik had geen budget. Maar ik wilde gewoon laten zien dat je met weinig geld en met goede bedoelingen toch uh, wat goeds kunt doen. Ja. En dat is gelukt, maar vraag me niet hoe. Nou, wat wat, wat uh, goed de geluksfactor? Uh, Hoeveel heb je opgehaald? Weet je nou, dat in nog? totaal samen met uh, een aantal acties die tegelijk uh, ja. waren 16 miljoen euro wat anders gewoon eigenlijk oud ijzer in de keukenlaatjes ja, ja, was blijven geld liggen. Ja, dat geld had werd afgeschaft. We kregen de euro. Ja, dus ja. daar ben ik best wel trots op. Dus heel veel geld daar heb ik ook heel veel moeite voor gedaan. Heel veel mensen hebben geholpen. Alleen toen is het dus verdeeld over een heleboel goede doelen. Ja. En uh, ja, sommigen wilden geen eens of konden niet vertellen waar dat aan is besteed. En toen ben ik nog een paar jaar doorgegaan met de donateursvereniging... om meer transparantie in die wereld te brengen. En is dat gelukt? Nou, er is uh, meer besef gekomen dat transparantie belangrijk is. Maar er is nog een hele lange weg te gaan. Ja, hoe zou het komen dat we niet weten waar goede doelen hun geld aan besteden? Waarom zouden ze daar geheimzinnig over doen? Ik geef iets en de ander vertelt wat hij ermee doet. Ja, dat zou heel logisch zijn. Maar het is natuurlijk ooit begonnen als uh, je geeft wat geld... en dan gaat de pastoor bijvoorbeeld, die, die doet daar iets mee. En dat was allemaal heel dichtbij en heel vertrouwd. Maar het is een miljardenindustrie geworden. En uh, de paar keer dat het is opgekomen van... Hey, moeten we daar niet wat meer toezicht op houden... Ja. hebben een aantal partijen uit die branche gezegd... weet je wat, wij doen het zelf wel. En dat vond de overheid natuurlijk ook heerlijk... want dan hoefden ze dat niet te controleren. Nee. Maar ondertussen zijn die miljardenindustriebranche... die zijn dus hun eigen toezichthouders. Ja, maar goed, een goed doel heeft toch ook een keurmerk? Dat kan... Kan je aanvragen, maar dat is vrijwillig en daar moet je voor betalen. En dat betekent niet dat jouw goede doel goed is, maar alleen dat je niet meer dan 25% aan fondsenwerving besteedt. Maar mm. naar die andere 75% wordt niet wordt gekeken. Nee. Dus ik zou bij wijze van spreken gewoon een goed doel kunnen beginnen. Maar kunnen van we vanavond een goed doel oh, oprichten? En dan uh, lijkt het me heel leuk om dan van onze eerste opbrengst een uh, bestuursvergadering oh. op Curaçao te ja. doen, bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, onder de palmbomen met de muziek van, uh, hoe heet die mevrouw ook alweer? Isaline Isaline. Ja. Ja. Kijk, en dat. En dat kan dus. Lekker chillen, er is een wet dat het niet mag en je hoeft het aan niemand te vertellen en als nee. ze erachter komen ben je nog niet fout, ben je nog niet strafbaar. Ja, zeg maar nu hebben we deze week uh, kunnen zien hoe kwetsbaar je bent als goed doel wanneer je boegbeeld wegvalt. He, neem Lance Armstrong die uh, door alle dopingschandalen uh, rondom uh, zijn persoon ook uh, opgestapt uh, is bij uh, Liv Strong. Hoe erg is het als je boegbeeld voor je goede doel verdwijnt? Nou sowieso heel erg, want dat is je gezicht. Maar in het geval van Lance Armstrong is het nog erger, want hij was niet alleen het, het boegbeeld... maar volgens mij was hij Livestrong of is hij Livestrong. Vanwege zijn ervaring met kanker Hij kranken, is dat natuurlijk. begonnen. Uh, ja. Hij is het gezicht, het is zijn verhaal. Het is helemaal om hem heen gebouwd. En ik heb begrepen, hij is wel opgestapt als boegbeeld... maar hij is nog steeds bestuurslid... Ja. En hij geeft nog steeds lezingen voor ja. Livestrong. Nou ja, en uh, hij gaf die gele bandjes uit. Waardoor je kon zien, uh, uh, ik, ik, ik geef ook voor Lens ja. voor, uh, voor het goede doel. Weet je dan nou, hoe dat idee dan is gekomen? Hè? Het boegbeeld bedenkt iets. Uh, hoe gaat het dan de wereld in? Nou, dat kan uh, verschillend zijn. En je hebt goede doelen die ontstaan en die zoeken daar dan een boegbeeld bij. Ja. Of je hebt sommige mensen die hebben zo'n goed verhaal. Dat groeit dan en het wordt helemaal om zo'n persoon heen gebouwd. En ik denk ja. dat dat in het geval van Lance Armstrong zo is. En er uh, dus, Yeah. Kanker is natuurlijk altijd een onderwerp. Wat, wat verschrikkelijk is. en waar heel veel mensen uh, mee te maken krijgen. en waar ze graag iets mee willen doen. Ja. En er zijn dus ook een heleboel organisaties. die op allerlei verschillende manieren geld proberen in te zamelen. En hij heeft een aparte manier. Uh, kanker en sport, kanker en topprestatie. Um, en uh, ja, hij is daar het levende voorbeeld ja. van geweest. Ja. En misschien nog wel. En die even... polsbandjes, maar die heeft hij. geloof ik zelf eerst niet gewild, hè? Dat die weet gele ik niet. dingen. Ja, ik geloof dat hij daar, daar zelf niet zo voorstander voor van was. Nou ja, enfin, het is wel, dat is ook. Een, een, een, een dingboegbeeld geworden, zo'n Nou ja, het wordt, uh, het wordt gezien, die polsbandjes als een goede fondsenwervingsmethode. Ja. Ja, maar is ik het, heb is ooit... het een goede werving? Nou, nee, uh, als je logisch nadenkt, ook voor, uh, voor goede doelen, als je iets koopt om een goed doel te steunen, dan moet ook dat product betaald worden, dat polsbandje of dat knuffelbeestje. Ja. Dus. Um, alles wat je koopt van een goed doel om dat goede doel te steunen, kan je eigenlijk beter gewoon het geld rechtstreeks overmaken op de rekening van dat goede doel. Want ik heb ooit een onderzoek gedaan met de donateursvereniging naar die verschillende polsbandjes van verschillende ja. goede doelen. En uh, daar, daar blijft bijna niks van over. Zo'n bandje moet gemaakt worden, het moet gemarkt worden, geproduceerd, het moet op de goede plek komen. En dat dekt soms net de kosten en soms zelfs net niet. Oké. Okay. Die bandjes, je moet er vandaag de dag mee durven lopen, zou ik bijna zeggen. Want je wordt gelijk geassocieerd met Armstrong en al helemaal... denk ik niet meer met dat doel uh, waarvoor dat bandje origineel bedoeld is. Maar uh, Lens Armstrong, hè, die is na die val zijn toerzegers uh, kwijt. Uh, hij is een contract met Nike uh, kwijt en uh, onder de, uh, nog met, uh, met andere sponsors ook. En zijn eigen uh, stichting Livestrong. En heeft 500 miljoen opgehaald. En... Dat is tegen de, uh, in de strijd tegen kanker. Maar Herman van Tilburg, van de Nederlandse tak van Livestrong... is, uh, is daar helemaal niet blij mee, dat hij weg is. In het belang van de stichting is het goed dat hij opstopt... zodat hij oh ook de stichting niet meer in de voeten daarmee kan lopen... met wat er nu allemaal gebeurt. Het heeft een bepaalde schade. Ik bedoel, Er zijn uh, mensen die voorheen alle steun uh, gaven aan de stichting... en uh, misschien nu zeggen van, ja, ik, ik denk daar nog even over ja, na. Hij is dus helemaal erg blij dat hij uh, dat, dat weg is, uh, Armstrong... Wat, wat denk jij? Wat zullen donateurs op dit moment nu gaan doen uh, met deze wetenschap? Nou ja, het lijkt me niet dat ze meer geld aan Livestrong gaan geven. Uh, ik denk dat ze best wel een, een tik zullen voelen in hun uh, inkomsten. Maar aan de andere kant, als je het relativeert, de Stichting staat voor. Uh, herstel na kanker voor onderzoek uh, bij kanker. Uh, Lance Armstrong heeft kanker gehad. Hij was ten dode opgeschreven. Hij is er bovenop gekomen. Niet alleen dat. Hij wist daarna nog topprestaties te leveren. En zelfs met doping kan ik geen één of zeven uh, tours winnen of überhaupt rijden. Dus hij heeft een topprestatie geleverd na die ziekte. En ik denk dat dat het belangrijkste is om te onthouden voor Livestrong. Dat hij in de topsportwereld van zijn voetstuk is gevallen. En misschien ook wel als persoon. Dat zou je eigenlijk los moeten koppelen. Want het ja. Ja, Kanker blijft natuurlijk rationeel, rationeel kun je dat loskoppelen, maar hoe je het ook went of keert... heeft die imago-schade opgelopen. Hij is gewoon van zijn voetstuk gevallen en heel veel mensen heeft dat geraakt. En raakt dat nog steeds. En die mensen zullen minder geneigd zijn om aan zijn goede doel nu iets te geven. Nee. Dat zullen ze echt wel gaan voelen. Maar je zou als goede doel ook kunnen zeggen... Uh, nou, streep eronder, we heffen onszelf op. En we, be we beginnen elders onder een nieuwe naam uh, nog eens. Nou, Ik heb nog nooit een goed doel meegemaakt wat zichzelf ja. heeft opgeheven. Want uh, zelfs als ze uh, de bestrijding van een bepaalde ziekte nastreven... en die ziekte bestaat niet meer, dan verzinnen ze wel weer iets nieuws. Want ondertussen bestaat zo'n goed doel, dat is gewoon een organisatie. En hun eigen voortbestaan is ook een onderdeel van de doelstelling. Dus uh, en, oh, Daarnaast, uh, uh, kanker is nog lang niet opgeheven... dus Livstrong heeft nog altijd een bestaansrecht. En dat het gezicht weg is, dat heeft nu even een groot vacuüm. Maar als ze slim zijn, pakken ze dat goed op. Want het is namelijk ook een nadeel om van één persoon afhankelijk te zijn. Als ze nou een aantal andere verhalen verzamelen van mensen die na kanker toch topprestaties hebben geleverd, ja. zijn ze minder afhankelijk van één persoon. En ze kunnen communiceren. Het gaat niet meer zo om die persoon, maar het gaat om het thema Nee, kanker. Maar je hebt misschien toch weer een nieuw boegbeeld nodig om alsmaar weer de aandacht te genereren die Armstrong ook kreeg. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Armstrong echt nog wel uh, actief blijft... ook met het geven van lezingen, wat ik net al zei. Uh, hij blijft toch een soort ambassadeur. En iedereen heeft nou wel verhalen over hem. Maar ik denk als je hem zelf spreekt, dan heeft hij een verhaal. En een heleboel mensen zijn geneigd om zijn versie van het verhaal te geloven... omdat hij gewoon zoveel goodwill heeft opgebouwd. Ja, nou, ik, ik kan me toch voorstellen dat er mensen zijn die geld gegeven hebben... en zich nu een beetje bedonderd voelen. Maar ze hebben hem toch niet gesponsord om de Tour te nee, winnen? Ze hebben nee, dat geld nee, nee, gegeven maar... tegen kanker? Uh... Zeker, maar omdat je altijd dacht... Lens Armstrong wint de Tour, hoewel die kanker heeft uh, overwonnen... Weet je, zo, zo keek je ook naar ik, hem. Ja, ik snap nogmaals dat het ja, echt een klap is dat hij van zijn voetstuk is gevallen. Maar hij heeft nog steeds na een hele ernstige ziekte topprestaties geleverd. Ja. Zeg maar, je, je zei net, je hebt misschien helemaal niet zo'n boegbeeld nodig. Ik zag gisteravond Johnny Kaagman bij, bij Paul Witteman aan tafel zitten. Ambassadrice Woordze van de Parkinson-vereniging. Uh, ja. Want zij heeft Parkinson. We kennen Marco Borussato van Wortschild, Child. Nou, Paul van Vliet, UNICEF. Ja. En dat is niet zozeer een goed doel als wel een goede organisatie. Maar toch, je nou ja, hebt de uitgangborden nodig. Nou ja, waarom hebben goede doelen eh, ambassadeurs nodig? Dat is omdat er niet één organisatie is voor één doel. Maar er zijn meerdere organisaties tegen kanker... of, uh, of voor ja. onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden. En dat is ook een beetje het probleem. Er is dus gewoon onderlinge concurrentie. En als jij een bekende ambassadeur hebt... dan kan jij dus meer geld binnenhalen dan jouw concurrent... zeg ik even tussen aanhalingstekens... Ja, ja. die verdorie hetzelfde doel nastreeft. Dus er wordt heel veel geld gestoken in marketing... in de organisatie, in publiciteit... terwijl dat eigenlijk gewoon in het doel gestoken zou worden. Ja. Er zijn in Nederland 30.000 goede doelen... En een heleboel van die goede doelen doen precies hetzelfde. En ze hebben er belang bij om al die organisaties apart te houden... omdat je dan je eigen organisa organisatie ja. in stand kan houden. eerlijk gezegd denk ik altijd bij een goed doel... hoe kleiner het gebouw waar ze in huizen, hoe meer ze van me krijgen. Klopt. En hoe meer je ze op de radio en de televisie hoort... hoe meer geld ze besteden aan reclame en marketing. Ja. Dus de goede doelen waar je het minste van hoort... daar gaat waarschijnlijk het meeste geld ja. uiteindelijk naar de doelstelling. Maar ja, jij weet ook natuurlijk uh, dat een goed doel, dat een collecteweek begint... Uh, daar een nieuwtje bij bedenkt... En, uh... Op, op een of andere handige wijze... radiotelevisie aandacht genereert buiten de reclame om. Hè? Dan hebben ze ineens een nieuwswaardig bericht. Ja, dat doen ze ook. Maar over het algemeen de grote goede doelen... en vooral de grote gezondheidsfondsen... die besteden schandelijk veel geld aan publiciteit, hm. reclame, televisie. Dus ga maar uit als je post ontvangt van een goed doel, mooie folders... als je ze op televisie ziet met bekende Nederlanders... dan wordt het geld wat jij aan ze geeft... voor een groot deel weer uitgegeven... aan jou overtuigen om nog meer te ja, geven. Zeg, en in de zaak Armstrong zeg je... Uh, proberen de schade te beperken? Is dat, uh, is dat de opdracht? Nou, als je aan Livestrong hebt gegeven... omdat je uh, kanker en ernstige ziekte ja, ja. vindt... dan zou uh, het, het, uh, ja, de, de val van Lens Armstrong... Ja. geen verschil moeten maken. Maar dat zou die organisatie ook kunnen zeggen. Klopt. Hardop. Klopt, dus heel vaak is het geval bij goede doelen... als er iets negatiefs is, dan proberen ze dat dood te zwijgen. Maar ik zou juist zeggen, spreek jezelf uit. Ga erop in, vertel hoe het in elkaar zit... en benadruk het thema waar het om gaat. Esther Jacobs over goede doelen en over Curaçao. goede reis terug, Dank straks, je als je er weer naartoe gaat... En laten we duimen uh, op een voor jou goede uitkomst van de verkiezingen. Nou, voor iedereen. Nou ja, dat je er ook nog even kan blijven wonen. Ja, dat is waar. En dan lekker onder de palmen kan zitten op momenten dat het jou uitkomt. Op onze site Twee Dingen. Vindt u meer informatie over, uh, over de gast van vanavond, over Esther Jacobs... kunt u ook reacties achterlaten. Dadelijk BNN Today. Zet zetten een punt achter de week, Willemijn Veenhoven. We zetten een punt achter Lensgate. Nou ja, wel. ik vermoed dat het in Langs de lijn er ook nog wel even aan de, over doorgaat. Wij hebben het er ook over met niemand minder dan Nienke de Jong, schrijfster van sportboeken. Um, Erwin Wennemars is hier, Sievert is hier. Voor het wordt een hele mooie uitzending en um, wat opmerkelijke meningen kan, je, kan ik je vertellen. Dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is net Wel. Radio 1, het NOS-journaal.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 In Hilversum is een automobilist van 27 opgepakt die nog 20.000 euro aan boetes had openstaan. Hij was onder invloed van drugs en had een vuurwapen bij zich. De politie wilde hem aanhouden, maar hij gaf vol gas en reed bijna een agent omver. Na een korte achtervolging is de verdachte gearresteerd en een van de agenten raakte daarbij licht gewond.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 En in Cardiff in Wales heeft een man in een bestelbusje... op vijf plaatsen bij elkaar elf voetgangers aangereden. De automobilist van 31 werd uiteindelijk aangehouden. Over zijn motief is niets bekend. De slachtoffers moesten allemaal naar het ziekenhuis. Wat voor verwondingen ze hebben, is nog niet duidelijk. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 19 september 2 over half 9. Het weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het and be and today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwesties zijn sluiten we hier in BNN Today de Nieuwsweek af. En dan doen we met bijzondere gasten, goede onderwerpen en hele fijne muziek. Nou, het was me het weekje wel, hè Luc? Nou, zeker weten. <laughs> Potverdorie, Tanja Nijmeij liet van ze horen. Dus Vark die wil haar straks graag aan tafel hebben. Je weet het tijdens de vredesonderhandelingen, daar hebben we het over. En natuurlijk de dramatische week voor het wielrennen. Landsgate, zat etter nog wel even door. En vandaag natuurlijk het nieuws van de Rabobank... die bekend maakt te stoppen met de sponsoring van de professionele wielerploegen. Nou, genoeg om te bespreken, lijkt ons zo... Ondertussen wordt in Caray, uh, worden in Carré de Gouden Televisieringen uitgereikt. Oeh. Dat uh, pakken we mee, ja. Spannend. Erben? Ja, ja, ja. pakken we me allemaal, <laughs> ja, pak me allemaal mee. Live laten we je dat hier horen op het moment dat het gebeurt. En onze Joris Kreugel die uh, geeft zijn laatste rondje weg in Rotterdam, waar eerder deze week een grote kunstroof was. Klootzak wil naar in godsnaam aan de schatten zitten voor Rotterdam. Daar nou ben je er kwaad over ook, als Rotterdam? Ik vind, ik vind het kut, het zijn kunstwerken, het draagt bij aan onze hele cultuur. Ik bedoel, iedereen kent de kunst al. Dat is dus. Erik Zo. Korton, onze Erik, die is op reis. Uh, dus Luc is, uh, is vandaag Luc en Luc is ook Erik. Ja, maar ook een beetje Erik. <laughs> ik mag ook plaatjes meenemen, heb ik ook gedaan. Uh, Eriks plaat of je eigen plaat? Nou, mijn eigen liedjes natuurlijk. Oh, ja. Ligt eens een tipje van de sluier op, Luc? Uh, oude mannen. Oude man, er komt hier een pizza uh, binnen ondertussen? te ja. zien. Nee nee nee, ja. nee nee nee. Ik ga het straks nog vertellen. Oude nee nee, ik ga het straks wel <laughs> <allemaal> vertellen. <laughs> okay, wat is dit nou? Er pizza binnen. <laughs> ja nee. Ik, ik heb de hele dag in een, in, in een film gespeeld. Ik heb nog helemaal, helemaal niet, uh, niet, niet, niet, niet gegeten. Dus ik moet moeten even eten nog. Erwin heeft in een film over boeren ja. een soort Lef, dat, boer, boer, leven boeren leven En ik was uh, boer Wennemars. Wauw. <laughs> wow. En ik heb een vrouw gevonden, jongens. Dus, uh, <laughs> <De> vrouw gevonden. <laughs> Eindelijk. Ja, Eindelijk. Dat is nee. fijn dat u ja. nu iedereen al weet wie er ja. aan tafel zit. Daar gaat je introductie, Luc. Oh, nee, um, maar goed, we doen <laughs> toch lekker eerste sport. Ja. Robert Bede, goedenavond. Wat zit er op de pizza eigenlijk? Mm, salami, kaas. Mm. Heerlijk. Lekker. Waar ja. zullen we het dus over hebben? Uh, ja. Laten we de <laughs> Rabo <labadarabo, laughs> nemen. 9 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. De Rabobank stopt per 31 december met de sponsoring van de Rabo wielrenploeg. Ja, en die beslissing die kwam misschien toch nog onverwacht. De Rabobank stopt dus met sponsoring van de professionele wielenploeg. Het besluit werd genomen na de publicatie van uh, een Armstrong rapport Volgens financieel directeur Bert Brugging van de Rabobank een onvermijdelijke beslissing. We zijn niet meer overtuigd dat de internationale wielenwereld in staat is... om eigenstandig te, te komen tot een schone en eerlijke sport...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 Dat vergroot de kans dat wij een gezonde doorstart kunnen maken. En de financiële middelen zijn in ieder geval om tenminste een jaar door te gaan. En we zullen ten alle tijde, ten alle tijde, eh, alle onze verplichtingen nakomen. Nou, Kneebel, die zal na de doorstart geen functie meer vervullen bij de nieuwe ploeg. De meeste renners zullen wel doorgaan, maar toch reageren ze teleurgesteld. Volgens kopman Robert Geesink is de huidige generatie wielrenners het slachtoffer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 Uh, jonge talentvolle mannen die eraan zitten te komen... Die, nog in de mooiste, ja, die de mooiste jaren nog voor zich hebben. En voor die en natuurlijk voor de mensen die ons altijd daarbij helpen... het personeel, is het, uh, is het heel, erg, uh, heel erg moeilijk wat er nu gebeurt. Robert G. Zink, we hebben even rondgebeld voor rondgebeld? vakantie. die blijft gewoon sponsoren. Argos trouwens ook. En ook de Nationale Loterij in België blijft de sport trouw. En gaat gewoon door met uh, de steun van Lotto Bellisol, die ploeg. Nou, vanavond langs de lijn gaan we het er ook nog even over hebben. Het hele uur... Ja, denk het wel. Een ja. okay. groot gedeelte van het uur. Ja. Robert, dankjewel. Luc, onze eerste gast. Ja, ze is uh, amateur, wielrenster, 3FM, sidekick... schrijfter van de sportbroeken Vrouw en Fiets en vrouw kijkt sport Boer zoekt vrouw, watcher, voormalig kaatser en ook goed mens. Wie heeft jou deze week het meest bezig gehouden? Is dat doping, boer aard of toch je nieuwe vriendje? Nienke de jong! <lacht> Nou, uh, wie was het, denk ik? Ja, uh, ik denk dat mijn nieuwe vriendje het ook niet erg vindt als ik zeg dat het Lens Armstrong was. <laughs> dat is dat uh, die jongen die daar zit? Ja, die is vind? zelf ook behoorlijk met Lens Armstrong bezig. Dus ah. die vindt het alleen maar leuk dat ik dat ook doe. Oké, okay. en die begeleidt je ook meteen naar al je media-optredens. <laughs> die is vanavond even mijn Prins Klaus. <laughs> <laughs> Goed dat je er bent. Um, ja, we gaan het veel over Lens hebben. Daar heb je dus ook zo je mening over. Mm -hmm. En over het stoppen van de, van de vrouwenploeg. Dat ja. is maar een beetje. Ja, ik hoorde jou vanochtend op radio 1. Daar was je nogal fel over, hè? Ja, ik vind het gewoon zonde dat de vrouwen nou de dupe worden van wat er bij de mannen gebeurd is. Weet je, heel vaak worden het vrouwenwielrennen en het mannenwielrennen uh, niet op, de, uh, op gelijk niveau uh, met elkaar vergeleken. En wordt bij vrouwen altijd gezegd, ah, een beetje amateuristisch en dat zijn geen topsporters. Ja. En uh, zodra het zeg maar over doping gaat, worden er ineens <coughs> over één kamp geschoren en dat vind ik lullig voor die vrouwen, want daar. Zijn, worden veel minder mensen gepakt? Ik zie Sebastian Timmermans denken. Ja, nou, ik, over ook wielerverslaggever, ik wil ook wat zeggen. Nou, ik, wat ik ook niet snap, is, is ze geven in de uitleg. Uh, we blijven Marianne Vos ondersteunen in haar uh, uh, route ja. richting 2016. Maar de ploeg trekken we terug. Dan denk ja. ik, als je haar wilt blijven ondersteunen. En met haar denk ik uh, ook mensen als Annemiek van Vleuten... die mm. gewoon behoort tot de wereldtop. Waarom laat je die ploeg dan niet bestaan? Dat, dat snap ik niet. En Anne van Breggen, goed, uh, goed ja. talent. Denk ik. Ja. Weet je, zij kan het ook niet alleen. Maar goed, ze, ze haar wel. En zij moet ook mensen hebben om mee te trainen. Ja, dus dat. ja maar waarom, waarom wel ondersteunen, maar ja. niet met een ploeg? Dat snap ik niet. Dat is een grote vraag. Gaan we door met de tweede gast. Ja, hij verbrandde zijn Livestrong dekbed... sloeg zijn Oakley sportbril kapot... en met zijn Armstrong pyjama vet hij nu zijn ja. schaatsen in. Ja. Dat dus. En dan kan ik maar over één iemand hebben. Oud schaatsen en onze vaste sportman. Hij hoort inmiddels ja. bij het meubilair, maar wel heel erg aanwezig meubilair. En we bij de anders. Ja, goedenavond. Ja, heb jij nou echt, want dat vertelde je van de week al hier... al ja. je spullen vertrapt ja, en verbrand? Nee, ja, natuurlijk. Ik dacht van, wat moet je dan mee? Ook al, ook al maakt het hele Livestrong een mooie doorstart... maar het heeft geen zin meer. Dus laten we daarmee stoppen. En ik heb, ik heb inderdaad de hele kledinglijn van Nike van, van, van want Ik vond het een hele mooie kledinglijn, maar ik dacht meteen: weg ermee klaar, afgelopen. Want het heeft mij de associatie met Lens Armstrong. Luc, hebben we hebben nog een gast. Hij is net terug uit Colombia. Lekker even een weekje weg van alle drukte, de waan van de dag. Maar even lekker weg betekent voor deze gast lunchen met de Colombiaanse politiek eh, activisten en Paul Witteman kijken in de Colombiaanse middagzon. We zullen hem nooit helemaal begrijpen natuurlijk, maar wat zijn we toch altijd weer blij als hij erbij is, onze politiek commentator en G500-voorman, Siebert van Linden. Hi, Luc. Siebert, goedenavond. Ja, en dan denkt iedereen, god heeft die jongen ook al te maken met het Colombiaanse vredesproces, zo zat het niet helemaal. Maar hoe, toch? Of ga je... Nou, nee, nee, nee Pardon, zet... niet, ik ben geen vreesonderhandelaar. Nee, ik was daar wel voor een VN-missie die in Colombia bezig is met ja. Uh, politieke. Uh, ja, de politiek daar weer een beetje repareren. Want eigenlijk is uh, politieke geweld is helemaal vermengd met elkaar. Iedereen ja. wordt daar doodgeschoten. of nou, naar links bent, guerrilla ja, of presidentskandidaat. En uh, ze proberen dat weer een beetje op de rit te krijgen. BNN Today. Zet een Punt achter de week. Gaan we allemaal mee praten met al deze gasten. Maar eerst de Moppie van Luc. Ja, ik hoorde Moppie hoorde ik op de radio uh, bij 3FM. Die waren de eerste waar ik hem hoorde. Het is gemaakt door oude mannen. De hele oude mannen zelfs. De Rolling Stones, die hebben een nieuwe plaat uit. Die hebben echt jarenlang echt hele bagger cd's uitgebracht. Alleen maar slechte singles. En nu ineens hebben ze een singeltje. Doom and Gloom heet die. Het is echt een fantastische plaat. Luister mee. De Rolling Stones en Doom and Gloom. Tenminste, zo klinkt het Doom and Gloom van de Rolling Stones. Lekker plaatje hoor, Luc. Ja, wel, hè? Ja, ah, kon ik ook wel. Eerste onderwerp. Ja, we beginnen uiteraard met de Rabobank. Vanmorgen schokten de bankiers de hele wielenwereld door bekend te maken dat ze stoppen met de sponsoring van de wielenploeg. Diana de Graaf legt nog even uit dat dit een behoorlijke verrassing is. Ja, Henry, je kunt eigenlijk wel zeggen dat dit een behoorlijke verrassing is. Tot gisteren hadden we het nog over onderzoeken, hè, onderzoeken van ploegen. De, de waarheid moet naar boven komen. Uh, dit zat niet direct in het scenario, maar uiteindelijk uh, heeft de Rabobank dus toch besloten om de stekker inderdaad na 17 jaar uit te trekken. Na het USADA-rapport is toch echt die welbekende druppel gekomen. En na de mededeling druppelde de hele wielrenwereld nog een hele dag door, de ene naar de andere. De prominente wielrenner en ex-wielrenner liet weten wat hij ervan vindt. Michael Bogert, uh, de Rabobank gaat ermee stoppen met het wielrennen. Het was onvermijdelijk volgens hun. Uh, vond jij het ook zo onvermijdelijk? Goh, nou ja, ik vind het natuurlijk niet zo onvermijdelijk zoals uh, Rabobank het nu vindt. Maar ik vind het wel begrijpelijk. Het is... Uh... Ik kan me wel vinden in hun beslissing. Hoewel ik het liever natuurlijk anders had gezien. Je hoort Michael Bogen, die in ja. zijn carrière nog samen fietste met Levi Leipheimer... die misschien toen wel bij Rabobank uit de dopingpot snoepte. Weet jij dat daar toen dingen zijn gebeurd... Of die jij misschien hebt gezien, waarvan je achteraf hebt gedacht van... nou ja, daar zijn wel dingen misschien misgegaan of uh, die we toen niet hebben doorgehad. Misschien iets concreter te zeggen, zijn er dingen gebeurd in die tijd... en die dingen hadden verband met veel dingen die in combinatie lagen met andere dingen. <lacht> heb je ooit dingen gezien of dingen meegemaakt waarvan je nu zegt die dingen... en de dingen die ik tussen alle dingen doorzag... die dingen dingen nu wel een beetje mee naar een situatie waarvan je zegt... die dingen kunnen gewoon niet. Nou, ik heb binnen de ploeg nooit <lacht> iets zien gebeuren... dat aanleiding gaf van mij om... om, om uh te denken dat er iets niet in de haak was. Toch De conclusie van de Rabobank is en was. De wielrenwereld is verziekt. Ja, ja dan is ja. het veel gehoorde commentaar vandaag, Nienke. Um, um, ja, dat is, doet de Rabobank nou, nou wel. Misschien konden ze ook niet anders. Maar die arme jonge renners die wel clean zijn. Die zijn nu uh, de spreekwoordelijke lul. Ja, dat is heel sneu. Maar ik snap het van de Rabobank ook wel. Want wat we nu meemaken, nee. zeg maar, wat er nu naar buiten is gebracht. Is volgens mij eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg. En zo uh, die hele uh, dopingsschandaal rondom Dr. Ferrari naar buiten komt. Ja. Als die uit de school gaat klappen, dan. Uh, hits the shit, de fan, en dan zijn ze nog veel verder Maar van bedoel huis. je daarom, ze hebben alvast een beetje voor de troepen uitgelopen. Laten ja. we dan nu maar de boel opblazen, want anders komen er wel heel veel. Dat weten in. ze ja. allemaal al lang, joh. Herman. Dennis Menchoff bijvoorbeeld. Ze weten het allemaal al lang. Menchoff, Rasmussen. Ja. Ze, ze weten natuurlijk zelf heel veel, ze weten wat, wat, wat, wat, wat, wat er aan zit te komen. Mm -hmm. En de banken, het is ook een bank, hè. De banken, die banken die zitten natuurlijk al heel moeilijk weer. Ja, die hun geloofwaardigheid daar staat op spel. Maar die, vooral dat, dat Ferrari-rapport... dat gaat zo, meteen, daar gaat zo nou, ongelooflijk ja. veel naar buiten komen. Ik denk ook dat het heeft meegespeeld... dat, uh, dat USADA-rapport ja. uh, vorige week duidelijk heeft gemaakt... dat er uh, niet alleen onder wielrenners uh, dingen heel erg mis zijn gegaan... Maar ook instanties, en dat benadrukt Bert Brugging, de financiële directeur, die de toespraak hield op de persconferentie vanmorgen, ook in een van zijn antwoorden. Dat het ook gaat om die instanties, daarmee doen we het. internationale de internationale. Ja, zelf, zelf natuurlijk ook. Ja, maar kijk, er staan in dat USADA-rapport verklaringen onder Ede gegeven. Waarin duidelijk wordt geschetst dat Armstrong en consorten op de hoogte waren wanneer controleurs kwamen. De, uh, er wordt ge gezegd dat uh, uh, Armstrong op het moment dat hij een probleem had... namelijk een positieve plas, zat te bellen met, uh, met iemand van de UCI. Uh, uh, van, uh, zorgde ervoor dat dat uh, de doofpot in verdwijnt. Ja, als dat soort dingen ook gebeurt. Ik denk dat dat ook een reden is geweest voor vooral de hoge heren... Uh, aan de top van de Rabobank... die ja. dus wat verder van het wielrennen... van het wieleraspect afstaan om te zeggen... ja, maar hier willen we niet en mee gaan en gaan. dat maar ook heel duidelijk heeft gezegd... die geholpen is door een arts van de Rabobank... die een paar dagen later na, ja. uh, ontslagen is bij... Help me. Team Sky. Team Sky, ja. inderdaad. Nou ja, dat is gisteren nog, hè, want die naam is, uh, is weggehaald. Mm -hmm. maar, wat ik, wat maar er zijn meer namen weggehaald waar we wel stiekem al namen ja, kunnen Ja, ja, ja maar, ook, maar wat ik wel grappig vond, want vlogt het ook, ook in die persconferentie. ze zei die man van de Raadbank ook, ja, we hebben het geprobeerd eerst intern op te lossen. Of van binnenuit op te lossen. Met, andere woorden, met andere woorden, ja. gewoon alles in de doofpot. En maar hopen ho ho dat het weggaat. Maar dat lukt niet meer. Dus dan maar naar buiten toe. Dus er gaat soms ook nog heel veel naar buiten komen. Maar is wat het, de is Rabobank het, zelf, zelf gedaan heeft natuurlijk. Is het sneu voor die jonge jongens nu? Ja, jongens. Jongens. Ja, het is tuin. onwijs sneu. Een sneu. Onwijs ja. sneu, maar het is... Ook het voor niet. hen is, is het nu natuurlijk gewoon beter. Gewoon één keer echt, scho echt schoonschip. Dan kan misschien... Dat er nu schip gemaakt wordt. Dat we we in 1998. We hebben het geroepen naar Fuen. Dus, nee, maar dit, dit is nee is, maar dit is anders. Dit waarom, is veel waarom, groter. Waarom is dit anders? Waarom is vanaf nu hm. is het wielrennen wel schoon? Omdat het altijd... Nee, het is niet nu, nu schoon. Maar er komt eerst nu echt, echt komt alles naar buiten toe. En er komt zometeen... Uh, uh, ook die Festina, dat, dat is een klein beetje naar buiten, buiten gekomen. En daarna is het allemaal weer, weer, uh, weer uh, toegedekt. Nu is de grootste man... Armstrong is gewoon is gewoon uh, ontmaskerd. En nu, nu zullen we zien, al die mensen die trekken hun, hun handen ervan af. Dus alles komt gewoon nu, nu naar buiten toe. Het is niet meer dat het eventjes één iets is. Het is niet meer de vesting Het is de man die zeven keer de Tour de France ge ge ge ge ja. gewonnen heeft. En alle instanties die, die, hebben, die hebben meegemaakt. Als je nu nog zegt van, ik, ja, ik heb het niet geweten. Ja, dan ben je echt heel heel, ja, heel zo, Tegelijkertijd wordt er natuurlijk gezegd... de laatste jaren is de sport schoner dan, dan ooit. Ja. ja, maar daar zet ik ook mijn vraagtekens bij. Dat een man zoals Johan Braneel nu nog steeds actief is in de wielersport... ja, nu niet meer, maar tot ja, maar voor die kort... die moeten weg allemaal. Ja, precies, die, die moeten, moeten weg. weg. Maar die zitten nu dus al wel jarenlang... weer bij ja. een andere ploeg. Ja. Uh, God weet wat ze daar allemaal hebben uitgespookt. Ja. Sebastian Timmerman, jij als wielerverslaggever, is, is dat zo? Is de sport schoner dan ooit? Nou, ik nu? denk wel dat er veel meer renners rondrijden, schoner rondrijden dan dat het een aantal jaar geleden... dus zeg maar begin van deze eeuw uh, het geval was. Uh, maar ja, wat Nienke terecht zegt. Dus, uh, ja. Johan Brenneel uh, liep tot met uh, dit seizoen nog gewoon steeds rond in de wielersport. En als je dan dat rapport van vorige week van de USADA leest, en je leest dus ook wat zijn rol is geweest, ja, dan uh, is ja. het ja. wel. Die uh, heeft niet na een paar jaar gezegd: van... Oh, gaan we het nu schoon doen? Ja. Oké, okay, dan doen we het nu schoon. Weet je, maar doen we het nou, Bart. Maar als je kijkt naar de tijden op de Aldress, hoe, hoe hard ze daar nu tegen op fietsen en hoe hard ze er 15 jaar geleden te hmm. te tegen op fietsen, ze fietsen nu gewoon langzamer tegen de d'Huez op dan dat ze 15 jaar geleden deden. Nou, ik kan je wel vertellen, ik kom ook ik kom uit een andere sport. Ik ben tien jaar geleden ooit eens een keertje, keertje wereldkampuur geworden. Die tijden die rijden ze nu uh, uh, met, weekend, met andere uh, woorden, ze gebruiken dus nu geen of minder doping. Want anders, ja. dat is de enige verklaring ja. waarom nou, ze nu langzamer rijden. Je ziet dat veel echt... vaker waar je uh, in de jaren negentig en ook begin van deze eeuw nog wel eens zag... dat er al heel vroeg in een bergetappe werd aangevallen. Ja. En dan reed er iemand 100 kilometer solo. Uh, ja. al die bergen. Ja. Het is nu heel vaak wachten tot de laatste drie, ja. vier kilometer van ze de zijn laatste menselijk. Keer. Wij vinden ja. dat saai, maar... Dat is wel een teken, volgens mij, ja. of ik ben naïef voor, dat kan ook... maar volgens mij is dat een teken dat het wel menselijker, CQ-schoner is. Maar goed, dus. maar Rabobank geeft als reden, wij kappen er mee, want die sport wordt nooit schoon. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Maar zij kunnen het gewoon niet meer, niet meer geloofwaardig maken. En zij, zij hebben er op dit moment gewoon geen, geen vertrouwen meer in. En ze zijn een, een grote denk, bank zijn, in een zakelijke wereld. Ja. Wereld die natuurlijk op zichzelf ook al onder vuur ligt. Es en, en die goede naam die ze, uh, nou ja, toch nog ondanks alle problemen... in de financiële wereld volgens mij nog best redelijk hebben... Ja. die wordt ja, steeds meer besmeurd en besmeurd en besmeurd. Ja. En dan is er een moment, en zeker als dus wat ik net zo ook zei... als het blijkt dat er ook instanties... Uh, uh, nou, ik zou bijna willen zeggen mafie, mafieuze, mafieuze praktijk hebben, hebben uitgevoerd kan ik me best voorstellen dat er een moment is dat ze zeggen... Tot maar ja, mafio's praktijken, of, of die hebben ja. gedaan alsof ze het niet wisten. Als het echt zo is wat er in die verklaringen staat... dat er van tevoren bekend was wanneer de controles zouden zijn... Nou, dat vind ik echt... Uh... Maar wat moet er dan gebeuren? Want dan, dan, dan, moet, dan moet alles en iedereen eruit vliegen. Ja, nou ja, ja dan, dan moeten inderdaad moet dan... misschien ook mensen binnen de, de UCI... als dat echt, echt zo is gegaan zoals het in die verklaringen staat... Nou, moeten wat staat ook... er? Geef eens een paar voorbeelden. Nee, nou, wat ik net zei, dat, uh, dat uh, er uh, positieve controles in de doofpot zijn gestopt etc. Uh, nou ja, dan moeten daar mensen ook hun, uh, hun verantwoordelijkheid nemen en, en aftreden. Ja, maar goed. goed, aanstaande maandag komt de UCI met een eerste verklaring op het Uzade-rapport. Maandagmiddag 2 uur, dus dat zal een drukbezochte persconferentie ja. zijn in uh, Genève, zeg ik uit mijn hoofd. En er zullen ook heel veel kritische vragen aan Pat McQuaid, de huidige voorzitter, worden gesteld. Denk ik zomaar. Als we het hebben over uh, de toekomst van de sport, uh, schoon of niet, doping of niet, er zijn natuurlijk ook nee. nu steken er weer mensen de kop op die zeggen, nou misschien toch maar gewoon vrijgeven. Nee, dat is echt volgens mij het ah, domste wat je kunt doen. Ja, nee, Want, nee, Want me. dan krijg je, dus, krijg je de renners die de beste begeleiding hebben, die lopen geen gevaar. Ja. Maar je bent een jonge renner en je hebt geen goede artsen, je hebt weinig geld. Weet je, die nee, maar, gaan dan zelf lopen rommelen. Willem, Willemijn, dat is nu al gebeurd. De, de mensen met de, met de beste doktoren en met het meeste geld... die, winnen, die hebben dus blijkbaar in het verleden gewonnen... Dus dat werkt. Dus dat is gewoon helemaal slecht. Die Ferraris dan wordt dat nog, nog belangrijker. Dan wordt het mm. nog belangrijker van hey, wie ken je en hoe ver durft de dokter te gaan. Ja. De verantwoordelijkheid ligt niet meer bij de, bij de atleet, maar de verantwoordelijkheid ligt zometeen bij de sponsor en bij het de, bij de begeleidingsteam. En dat moet je natuurlijk nooit willen. Je moet de, de verantwoordelijkheid moet, bij die, moet weer terug naar die atleet. Er zijn is al artsen bijna die Er zijn dode zeggen... gevallen doordat hij zelf ging rollen, <tus> Riccardo Rico ja. in Italië. Ja. Dus, Met zijn ja. Ja, precies. Ja. Dat... Er zijn artsen die zeggen: geef EPO maar vrij. EPO is helemaal niet gevaarlijk. Nou, als je dan s'nachts ja. wakker, wakker gemaakt moet, moet worden. Precies. omdat je anders. hartkloppingen. Uh, ja, je ja. als je te ziet hoeveel renners. Uh, eind, uh, eind jaren 80, begin jaren 90. hard ze zijn ja. overleden, inderdaad. omdat ze veel te hoge hematoclidwaarde hadden. Ja. dat moet je dus nooit doen. Ik. Ja, die werden s'nachts nachts wakker, wakker gemaakt. Ja. moesten ze eventjes weer op de rollenbank zitten. Dat is voor mij niet echt. Uh, niet echt gezond. Ja, erg gezond. Als gaat toch dat geldt ook voor een goede arts. De esthetiek of zo van een topsport is dat je. Topsport moet in zekere zin kaal en mooi zijn. Ja. Zo. Moet ze bij, het is bijna een naak lichaam dat gewoon ja. perfect ja. bezig is. Perfect nee. En, en dat, als je dat gaat vervuilen met doping, vanaf jongeren van 15, 16, 17 ja. jaar, die je gaat vol poppen met EPO. Het heeft toch ja. helemaal niks meer met de esthetiek ja. van schoonheid en van perfectie te maken. Het ja. is gewoon verrommeld. Ver het is alsof je over een Picasso gewoon cola gooit. Het ja. slaat nergens ja. meer Erwin, jij zegt, uh, het is goed wat er nu gebeurt. En het is goed dat er grote schoonmaak komt. En ja. eigenlijk zou de sport veel kleiner moeten gehouden worden. Minder nou, geld ik erin ik omgaan. Ik denk wel dat, dat al die enorme sponsor, sponsorbelangen, als hij die allemaal weg had. Maar dan gaat het weer terug naar de kern, Naar gewoon strijd. Naar gewoon een beetje beleving. Naar gewoon mooie sportprestaties. Maar de kant, de, die sport dat is, is toch wel. daar veel te groot? voor nu? Ja, die is daar blijkbaar niet... Ter, ja, blijkbaar is hij nu, nu daar wel een beetje aan, aan, aan ten ondergaan. Dan gaan die sponsoren die gewoon weglopen. Die gaan dat, gaan dat gewoon niet meer doen. Nou, ik vond dat Nando Boers, uh, journalist bij Nusport, wel een aardig verhaal had deze hm? week daarin. Uh, die zei ook, je moet het systeem veranderen. Uh, nu Je kunt degraderen uit zeg maar, de Champions hm? League van het wielrennen. Je moet punten ja? halen het hele seizoen door. Renners hm? met veel punten hm? zijn weer interessant voor de ploegen ja. om erbij te halen, want dan mogen ze in die Champions League... Dat systeem dat zet in, in zekere zin ook aan tot, uh, tot, uh, nee. tot gebruik van middelen die verboden zijn. Ja. Want uh, uh, dan haal je meer punten, meer punten, dan kan je bij een grote ploeg. Uh, dat hele systeem, daar moet je eens een keer kritisch Dus wat zou er nou moeten kijken. gebeuren? Nou, dat, dat systeem moet, uh, moet op de schop, ja. dat was ik wel Zodat met Zodat je me gewoon weer een, een klassieke renner kunt worden... zonder dat je daarbij ook de Giro en de Vuelta hoeft te rijden... en je dus het hele jaar hoeft te prepareren. Ja. Dat je ja. gewoon in één moment kunt kiezen, prepareren. Maar ja. maar hoeveel ja. mensen zitten er eigenlijk bij die Rabo-ploegen? Dus 28. Volgens mij houden ze voor volgend seizoen uit mijn hoofd? Zeg ik 28 renners. Maar dat vatten op zich toch wel mee qua geld. Als dus het 11-12 miljoen is, ongeveer zo'n drie ton per per uh, geld. <laughs> maar als je Sorry. ziet hoeveel ze moeten vliegen, hoeveel fietsen er doorheen gaan, hoeveel uh, sponsoring ja, auto's. en Giant, Giant en de Skoda. Ze hebben allemaal allemaal allemaal subsponsor. de grote En De commando uh, uh, kloof. Ja, dus 11 miljoen is, niet het uh, teambudget. Er nee, gaan nee, nog veel gaat nog veel groter. Ja. Sebastian, hoe zie jij? Is dit de doodsteek voor het Nederlandse wielrennen? Nee, dat niet. Nee, dat dit is. Rabobank is een hele hele hele belangrijke partij geweest in het ...wielrennen sinds 1996. Jarenlang uh, is het het Nederlandse wielrennen geweest. Er zijn nu andere sponsoren bijgekomen. Uh, uh, maar uh, de Rabobank blijft wel zeg ja. maar onder de topsport dingen ondersteunen. Hè. Als je naar welke willekeurige amateurwedstrijd in Nederland gaat... ...grote kans ja. dat er een Rabobankspandoek uh, hangt... ...en dat het de Rabobank Ronde van heet. Ja. Dat blijven ze allemaal wel, wel doen. Dus dit is niet de doodsteek voor de nee, uh, nee, Nederlandse wielrennen... Is... ...maar wel een zware klap. Is het ook niet gewoon heel goed dat ze misschien nu eruit zijn gestapt? Dan, omdat zij ook bij die oude, dat oude ja, wielrennen ja, horen. Ja, ja, en, juist. En, ze gaan, en ze blijven wel gewoon die, uh, uh, die talentontwikkeling doen. Dus, dus die aanwas die komt wel. En laat we wel zijn het wielrennen is, was ook gewoon helemaal niet goed. Want het, nee, ja, we hebben Marianne Vos, hè, dat is onze, onze, onze, onze grote trots. Maar het Nederlandse wielrennen, we zijn wel met 18 wielrenners naar na de, de Tour de France gegaan. Maar we hebben geen deuk in een pak, pakje boterfietsen daar. Nou, omdat we allemaal niet aan de EPO zijn. Nee, nou ja, misschien. Dit uh, uh, nou ja. was uh, cynisch. Ja, dat nee, dat hoorde nee, jullie wel. Die nee, cynisme. Ik, ik, ik geloof echt dat onze jongens gewoon schoon zijn. Ja. Ja. Ehm. Ja. Um. Het wordt, hele, het wordt nog een hele, dit gaat nog wel even lang ja, in de nieuws zijn. Ja, ja. ja, ja, ja. ja, dit dit maar gaat heel, de hele winter maar door. Maar en, het, is heel, maar het is heel Want nu erg. met Ferrari komen, nu pas ja, de... Ja. Ik weet niet of je de gisteren de Gazette de dello spoor hebt gelezen toevallig. Tuurlijk, maar van voor tot achter. Er ja. stond ja. een grafiek in, nou, daar uh, lusten de honden geen brood. Ja. Van tekening ja. met pijltjes alle kanten op. En dat ging veel verder dan alleen maar Italië met geld wegsluiten. Dat was pas maar 30 miljoen, hij heeft 30 miljoen verdiend met... Ja, geld wegsluiten. naar Monaco. Ik denk dat het allemaal, wat we doen er allemaal heel erg sensationeel over. Maar het is heel erg. Het is heel erg, het is helemaal het is rauw, het is hard, het is pijnlijk, er zijn mensen onder druk gezet, er hebben mensen, ja, dat, dat is veel erger, wij, wij, wij denken het allemaal leuk, een beetje, wij smullen er een beetje van, maar dat is het niet, het is echt heel erg wat er allemaal gebeurd is, en dat komt, dat komt naar boven toe nu. Mooi punt. Nog 47 seconden om hier heel hard over na te denken. Wat je <laughs> no. nou okay. Zometeen hebben we het ook over uh, iets heel anders: over de varken, over de vredesonderhandelingen, over Tanja Nijmeijer. Daar geldt natuurlijk een beetje hetzelfde voor. Hè? Wij zien ja. haar als uh, nou ja, romantisch, weet ik niet zeggen, maar. Wacht, een spannend verhaal. verhaal. Spannend verhaal. Er ligt nog een stukje pizza op je te wachten. Eh? Nou, maar ik zie ook de sushi binnenkomen. <laughs> ja. Dus ik ga je op overschakelen. Dus. Um, Siewert van Linden is net geweest in Colombia. En die heeft er wel een, een heel ander idee over nu die daar uh, heeft gezeten. Dat allemaal en nog meer. We volgen natuurlijk de uh, Gouden de Televisiering. De winnaar voor de Gouden stuiver voor het beste jeugdprogramma is net bekend geworden. En dat is het Klokhuis. Ah, mooi. Dat is de, ah, uh, mooi. Lu ja. Luc is blij. Ja, zeker. Ja. Ik ook, ga Zometeen meteen veel meer BNN Today. Wij nemen nog even een biertje.